Zes uur. De Radio 1 Sportshow Tom van het Hek en Lucella Carrasso. Ja, de Radio 1 Sportzomer, Dus ook vandaag tot 11 uur de eerste dag. Elke dag tot 11 uur ook dit uur weer een winnaar. We krijgen hockeyster Minkeboy. Goud in Peking bij de hockeydames schuift aan. Robert Maaskant voorziet ons van hulp bij het bekijken van de wedstrijd. De openingswedstrijd tussen Polen en Griekenland. En op mijn papiertje staat nu die Houtkamp. Het is echt begonnen. Waar is het al begonnen? Nou, bijna Tom. Hij staat er klaar voor. De heer Caraballo uit Spanje, de scheidsrechter. 58.000 mensen in de nationale stadion van Warschau zien nu en wij ook de aftrap van Polen-Griekenland. Het EK is begonnen. Straks meer nu eerst het nieuws van Ewout de Jong. Nederland krijgt een moderner veiligheidssysteem op het spoor. Het kabinet heeft besloten dat op termijn het Europese ERTMS-systeem wordt ingevoerd. Nu werken de spoorwegen met een verouderd veiligheidssysteem. Dat grijpt pas in als een trein met meer dan 40 km per uur door een rood sein rijdt. Het nieuwe systeem zet treinen ook stil als ze langzaam rijden. Het verouderde systeem speelde onder meer een rol bij het treinongeluk in Amsterdam... waarbij in april een vrouw om het leven kwam en meer dan 100 mensen gewond raakten. VN-waarnemers in Syrië zijn op de plaats aangekomen... waar twee dagen geleden een bloedbad is aangericht. Ze willen onderzoeken wat er precies is gebeurd in Masrat al-Koubert waar volgens Syrische activisten tientallen burgers zijn vermoord. De vn waarnemers troffen een verlaten dorp aan, vertelt correspondent Sander van Noorn. Waar geen levende ziel te bekennen was, en waar wel nog de restanten uh, te zien waren van de gruwelijke slachting. Uh, bloed op de grond en stukjes hersenen nog die aan tafel gekleefd waren, maar geen lichamen dus. En dat maakt het heel erg lastig om uh, sowieso natuurlijk met uh, ooggetuigen te spreken, maar ook om vast te stellen hoeveel mensen er gedood zijn.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 De ministers van Financiën van de Eurozone bespreken het Spaanse verzoek om noodhulp morgen in een telefonische vergadering. Daarna dient Spanje een officiële aanvraag in, dat zeggen de bronnen. Minister De Jager van Financiën zei na afloop van de ministerraad dat er zeker belangstelling is voor de problemen in Spanje. Maar op de vraag of hij morgen telefonisch contact heeft met zijn collega's zei De Jager, ik sluit het niet uit. Het OM heeft lange celstraffen geëist tegen vier mannen... die verdacht worden van het plegen van een mislukte moordaanslag. De verdachten staan bekend als de tattoo-killers... vanwege de grote tatoeages op hun rug. Tegen twee van de verdachten is 15 jaar celstraf geëist. De twee anderen moeten 13 jaar de gevangenis in als het aan justitie ligt. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de vier uh, direct betrokken zijn bij een kill waar ze maandenlange voorbereiding in gestoken hebben en uh, dat op 10 augustus 2009 tot uitvoering hebben gebracht... waarbij het echt een wonder is dat het slachtoffer het heeft overleefd. De kinderbescherming heeft drie te dikke kinderen uit één gezin onder toezicht gesteld. Volgens de kinderbescherming hebben ze ernstig overgewicht dat slecht is voor hun ontwikkeling. Het is voor zover bekend de eerste keer dat in Nederland... kinderen onder toezicht zijn gesteld omdat ze te dik zijn. De zaak speelde in februari. De ouders van de drie kinderen zijn tegen de beslissing in beroep gegaan. Maar inmiddels heeft de rechter bepaald... dat ze de aanwijzingen van de voogd moeten opvolgen... zodat de kinderen afvallen. Het kabinet neemt geen besluit meer over weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homo's te trouwen... omdat ze daar principiële bezwaren tegen hebben. Minister Spies van Binnenlandse Zaken laat een definitief besluit over aan het volgende kabinet. Ze benadrukt het basisprincipe van het beleid tot nu toe. Homostellen moeten in elke gemeente in Nederland kunnen trouwen.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 Het weer, vanavond nog wat buien met kans op onweer. Vannacht droog en gedeeltelijk opklaringen, minimaal rond 9 graden. Morgen overwegend bewolkt in het noorden af en toe regen. Elders wat zon, maar ook buien. Het wordt een graad of 17. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig. Aan de B-verkeersinformatie. In de kustgebieden komen op dit moment zware windstoten voor. En er staan nu nog 18 files, zo'n 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is niet eens zo heel druk, maar er staan toch een paar hele lange files. Zo veroorzaakt een loshangende kabel in de wijkentunnel. nog steeds een enorm lange file op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen Batuverdorp en de Wijkentunnel 12 kilometer. In de wijkentunnel is nog steeds de linkerrijstrook dicht. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 8 kilometer... tussen. Hoeverlaken en Barneveld, er is een ongeluk gebeurd. En op de A10 West, richting Zaanstad, tussen Osdorp en de Koentunnel 5. En op de A28, vanuit Amersfoort naar Zwolle... staat tussen Elspeter en het Harde een, een file door een ongeluk 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Stel, u bent ondernemer en met uw innovatie gaat u de wereld veroveren. Dan is het fijn om te kunnen beginnen bij een bank die uw wereld door en door kent...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 Het is de Radio 1 8 minuten over 6. Goedenavond, welkom terug. Minke Boy, winnaar van Olympisch hockeygoud in Peking, zit hier aan tafel. We gaan zo met haar praten. En we kijken natuurlijk ook met de schuinhoog naar de openingswedstrijd. Het is begonnen, Polen tegen Griekenland. En die houdt kam twee weken geoefend op alle namen. En, die, en nu mag je het ook zeggen ook. Hoe staat het? Ja, niet met de oog, gewoon met twee ogen hoor. Dat moet ook. Het staat 0-0. We hebben bijna acht minuten gespeeld in het nationale stadion van Warschau. Polen begon erg sterk. Een hele goede kans van Morawski, Een goed schot vanaf de rand van de straf. Op gebied. Maar de 38-jarige keeper Galkias van uh, Griekenland kon de bal uit het doel halen. Het staat 0-0 na 8 minuten spelen bij Polen-Griekenland. U luistert naar Radio 1 Sportzomer met Tom van Hek en Lucella Carasso. In het kader van dat EK, minister Schippers van Sport gaat morgen naar de wedstrijd Nederland-Denemarken. Het kabinet heeft lang getwijfeld of het iemand zou afvaardigen vanwege de mensenrechten situatie in Oekraïne. Vooral de behandeling van de veroordeelde oud-premier Timoshenko speelde daarbij een cruciale rol. Maar haar situatie is iets verbeterd, zegt minister Schippers.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 Uh, uh, maar de situatie met mevrouw Timoshenko is echt onaanvaardbaar. Dus, uh, en die is nog steeds niet goed, maar die is stap voor stap wel verbeterd. Uh, en als die situatie ongeveer zo blijft en we daar dus in de finale zitten, uh, dan uh, uh, ben ik daar graag bij. Uh, weet u of de kroonprins ook gaat? Nee, de kroonprins kan de agenda technisch niet naar andere wedstrijden dan de finale. En of hij naar de finale gaat, beslist hij uh, later. Premier Rutte was dat, maar we gaan nu hebben over het nieuws over drie kinderen met overgewicht die door de kinderbescherming onder toezicht zijn gesteld. Kinderen zijn 6, 11 en 13 jaar, hebben ernstig overgewicht en volgens de kinderbescherming is hun gezondheid in gevaar. Een gezinsvoogd van jeugdzorg begeleidt de kinderen en hun ouders. En voor zover bekend is het de eerste keer in Nederland dat kinderen met overgewicht onder toezicht zijn gesteld. Ik ga erover praten met Goulay Untas, de advocaat van de ouders. Meneer Ountas, goedenavond. Goedenavond. Um, hoe heeft het uh, hoe, hoe is dit zeg maar, uh, op gang gekomen? Hoe heeft de kinderbescherming deze kinderen gevonden? Nou, nou wat ik heb begrepen van mijn cliënten is dat uh, er op een gegeven moment meer ja, een soort van activiteit aan uh, Dat ze dat wilden hebben. Uh, en dat is in het vrijwillig kader is er een mevrouw bij hen op de vloer gekomen. En als gevolg van uh, taalbarrière miscommunicatie is vervolgens door die mevrouw een melding gedaan bij de Raad voor Kinderbescherming. En die heeft uh, uiteindelijk bij de rechter de ondertoezichtstelling gevraagd. En wat bedoelt u met miscommunicatie? Puur op, op taalkundig vlak? Ja, ja. Oké. Okay. En, en uh, waren de ouders uh, bezig om met dat overgewicht al daar iets, iets mee te doen met hun kinderen? Zat dat in een traject, zegt u? Ja, dat zat in een traject. Zij, um, um, kijk, ze hebben altijd gezegd, en dat zeggen ze nog steeds... dat ze wel degelijk doordrongen zijn van het overgewicht van de kinderen. En de, Zij hebben zelf een diëtiste naar lang zoekend gevonden. En uh, ja, kinderen zijn uh, bij sportclubs ge aangemeld. G gelden natuurlijk wachttijden. Uh, maar ze waren al bezig. En wat ik van de, de, de beslissing van de rechters... Lees is dat ze vinden dat het uh, ja, te langzaam gaat. Want zij hebben ook in een beslissing gegeven van, nou, we zien dat de ouders uh, enorm hun best doen. Er zijn geen ouders die hun kinderen verwaarlozen of uh, denken van, nou uh, het zal wel goed lopen. Maar de rechters vonden dat het te langzaam ging. En de belangrijkste vraag misschien wel eens, hoe is het met de kinderen? Nou, ik, eh, het is goed dat u dat vraagt. Ik heb gisteren, na aanleiding van het artikel, contact gehad met de ouders. Gevraagd van, nou ja, goed, jullie hebben nu een gezinsvoogd. De gezinsvoogd is in het gezin gebracht om jullie te begeleiden. te helpen bij het overgewicht. Om jullie hulp te bieden. Wat, wat, hoe ervaren jullie dat? En ze zeggen van, nou, we hebben nu een paar gesprekken gehad. En het, het gekke is dat die... Gezinsvoogd, of degene die bij ons over de vloer komt, aan ons vraagt wat, wat zij kan doen, hoe zij de ouders kan helpen. En uh, ja, de ouders hebben een is de kinderen gaan op, uh, naar uh, sport. En uh, ja, meer dan wat de ouders tot nu toe hebben gedaan, doet de gezinsvoogd niet. En er wordt zeker nog, er wordt gevraagd, wat kunnen wij doen? Dat wordt aan de ouders gevraagd. Je okay. zou verwachten dat zo iemand ja, een bepaalde deskundigheid meeneemt. Uh, en ouders meer begeleiding geeft. Nou, maar, ik... en, en wat de kinderen, en dat is misschien wel belangrijk, wat heeft, dat heeft de moeder mij ook aangegeven, de kinderen stellen aan de ouders de vraag, waarom uh, worden wij gecontroleerd? Er zijn meer kinderen die overgewicht hebben uh, op school of op straat en uh, bij die kinderen komt er niemand over de vloer, bij die kinderen wordt het niet gecontroleerd. Wat maakt het dat het bij ons wel gebeurt? En uh, ja, goed dat brengt dus heel veel stress in een familie uh, binnen. En ook bij de kinderen, die voelen zich dus nu anders... Ja. terwijl dat juist niet de bedoeling was. Ik ga u danken voor uw toelichting. Uh, u heeft het uh, duidelijk voor ons kunnen toelichten. Mevrouw Oenters, dank u wel. Graag gedaan. Tennis, wie staat er zondag in de finale tegen Nadal op Roland Garros? Is dat Federer Roland. of Djokovic? Mark Brasser. Ja, nou op, afgaande op de eerste anderhalve set uh, moet je toch zeggen Novak Djokovic. De Servier won de eerste met de 6-4, kwam in de tweede set al snel een dubbele break achter. 3-0 in het voordeel van uh, Roger Federer, maar Federer heeft die uh, voorsprong niet vast kunnen houden. En zijn servicepercentage aan het begin van de tweede set ging omhoog, haalde zijn servicegames wat makkelijker binnen. Maar ja, dat is inmiddels weer gezakt en die voorrend, ja dat blijft toch een probleem bij de Zwitser. Het was net 4-3 in het voordeel van Federer, hij serveerde, hij kwam breakpoint tegen, speelde toen een goede rally, wilde scoren met zijn voorrend, uh, een beetje. Inkomen Wat kortere bal van Djokovic. Ja, en hij legde die, die voorhand gewoon weer nou, bijna onder in het net. En dus was daar de tweede break in deze set voor Djokovic. Die dus weer helemaal de partij in evenwicht heeft getrokken. 4-4. Dus ja, ik moet zeggen dat, dat Federer je verwacht af en toe van... Nou, het druk nu eens door. Zeker met die dubbele break voorsprong. Dat je denkt van nou, als je nu eventjes aanzet. Als je er nu even doorheen komt, kan je die tweede set pakken. Ja, dan heeft hij toch weer moeilijk. Maakt hij wat van die fouten. Die service gaat dan weer naar beneden. En ja, heel stabiel is het niet. En mede daardoor is het 4-4 en maakt Novak Djokovic. Djokovic op dit moment de betere indruk. Hoewel Djokovic nu ook weer in de problemen is op eigen service. Want hij staat 30-0 achter. Misschien wel weer kansen voor Federer om voor de derde keer te breken. En op een 5-4 voorsprong te komen. Het mag duidelijk zijn, de service uh, niet helemaal steady bij beide. Moeilijke omstandigheden ook. Er staat veel wind op het centercourt. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. 4-4 dus in de tweede set. De eerste set gewonnen door Novak Djokovic. Voetbal dan, Polen, Griekenland en die houtkamp. in richtingsverkeer? Ja, eigenlijk wel. Eén vrije trap gezien voor Griekenland. En dat was nogal gevaarlijk omdat de keeper even wegleed. Maar het staat overigens 0-0 na 15 minuten spelen. Nog geen gele kaarten, geen doelpunten dus. Uh, en Polen sterker. Zojuist een mooie aanval vanaf de rechterkant. Logisch de rechterkant. Waarom logisch? Daar spelen twee spelers van Borussia Dortmund. Die uh, Duits kampioen werden. En ook nog de beker wonnen. En ze hebben in de spits ook mm -hmm. nog een speler van Borussia Dortmund. Lewandowski. En de voorzitter was van Piszczek. En net kon Lewandowski er niet bij om de bal in het lege doel te koppen. Weer gaat Polen in de aanval via die rechterkant. Maar nu is er uh, balverlies. Kan uh, Samaras voor het eerst in balbezit komen. Maar niet voor lang. Want uh, het is heel knullig uh, verdedigend werk van uh, de Grieken. Die gewoon niet best zijn. Uh, die krijgen het ook nog heel moeilijk. De vorige, het vorige EK verloor. Alle groepswedstrijden werden wel heel verrassend in 2004 Europees kampioen... onder Otto Rehagel, toen nog. Maar ik zie ze dat uh, nu niet worden, want uh, het is gewoon een te matig team. Polen moet wel gaan scoren, want uh, ze zijn 16 minuten sterker dan de Grieken... maar het staat nog altijd 0-0. Robert Maaskant kijkt met buitengewone belangstelling natuurlijk uh, mee. Is het het wat je verwacht eigenlijk, ook qua krachtsverschil... en ook hoe de Polen het zeg maar, toernooi zijn aangevangen? Uh, ja. Ik, ik had verwacht dat de Polen zeker in het begin uh, heel sterk uit het stakbord uh, zouden komen. Eigen stadion. En uh, ja, de Grieken, en die zegt dat terecht, dat is natuurlijk geen geweldig elftal. En die kunnen eigenlijk alleen maar gevaarlijk worden met, met dode spelmomenten. Dat hadden ze overigens in de twaalfde minuut net al wel. Dat ze best een, een aardige kopkans kregen. Dus je weet het niet. En, uh, ja. Je weet het niet, misschien weten we het nu nee. wel. En die houdkamp, vertel het ons maar. Lewandowski is de maker van het doelpunt. Lewandowski, wie anders zou je zeggen, de topscorer van Borussia Dortmund. En scoort en maakt het hele stadion gek. 58.000 man zit er in dat stadion in het grootste gedeelte. Natuurlijk in het rood en wit. En volgens mij was de voorzet van Wasilewski de speler van Anderlecht. Maar Lewandowski is de maker van het doelpunt. Polen leidt met 1-0 tegen Griekenland you we hebben veel verslaggevers die live naar een doelpunt kunnen toepraten, maar de analyticus hebben we nog nooit gehad. Het ja, gaat, gaat winnen, Tom, Het gaat winnen, he, natuurlijk. <laughs> eh, we zagen, het was een kwestie van tijd, wou ik net vragen... maar dat was ook niet zo moeilijk als je keek. He, nee, je zag het aankomen. Toe. Polen kreeg al uh, drie, vier aardige kansen. Net een hele grote kans met Lewandowski al die hem bijna erin kopte. Ja, dit is een klassiek doelpunt van, van Polen. Via die rechterkant, dat gaan we heel, veel, heel vaak zien. En Lewandowski is echt een Europese topspits. 1-0 dus. Uh, we hebben op deze eerste dag van de Radio 1 Sportzomer. Ieder uur een gouden gast, en dat is nu Minkeboy. Zij won met Den Bos negen landstitels op rij, speelde ruim 200 interlands... en won Olympisch Goud tijdens de Spelen van Peking in 2008. Vijf, vier, drie, twee... Eén, ja hoor! Het Olympisch Goud is voor Nederland. Het pandemonium ontstaat hier beneden mij op het veld. De Chinese vrouwen kijken wat mistroostig, maar kunnen niks anders concluderen dat Nederland hier de betere ploeg is geweest, de beste ploeg is geweest. En wat zijn ze blij, wat is er vreugde en wat is er een veel spektakel beneden. Nederland, Olympisch Goud, de Nederlandse vrouwen. Wat een feest, wat een feest, wat een feest. Minkeboy, welkom. Wat een feest was het toen. Weet je nog wat je deed op het veld? Koprol maken of iets? Kan je daar nog <lacht> wat van herinneren? Ja, zeker. Nee, koprol maken niet. Maar in ieder geval zorgen dat, uh, dat het hele team bij elkaar was. Keeper duurt altijd even voordat hij er ook bij is. En we stonden al een hele tijd uh, op links buiten in de hoek... een beetje te pielen met de bal om de tijd uh, lekker voorbij te laten gaan... en balbezit te houden. Dus ik zat alleen maar tegen de keeper, kom nou mee, kom nou naar voren. Want ja, de laatste tien seconden als je 2-0 staat, dan weet je dat er echt niks meer kan gebeuren. Ik was nooit van het uh, te vroeg in de wedstrijd feest vieren... maar toen durfde ik het wel. Ja, ja en dan gewoon met elkaar en, en elkaar omhelzen en ja, gewoon blij zijn. Is er dan één iemand speciaal op wie je afrent of degene die dichtbij je staat? Degene ja, die dichtstbij staat. En dat is meestal dan de verdediging in eerste instantie. En daarna kom je met z'n allen bij elkaar. Dan maakt het niet uit. Je hebt het samen gedaan. De coach, de begeleiding, iedereen hoort erbij. Fantastisch moment. Het is mooi dat je zegt, ik wou de keeper vast meenemen. Want jij speelde een hele belangrijke rol buiten je hockeytechnische kant. Jij was ook wel een beetje degene op dat moment die uh, de groep zeg maar een beetje uh, leidde. Het verlengstuk van de coach, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, ik was natuurlijk ook aanvoerster. Dus dat hoorde ook een beetje bij de rol. Maar dat is uh, ook wel... Ja in de positie die ik zelf had, laatste man. Dus ik stond ook vlak voor de keeper. Dat is ook een beetje gekke positie. Maar zo, je... zo bedoel ik het allemaal niet. Ik bedoel het gewoon dat jij een beetje de leader of the gang was... in de goede zin van het woord. Nou, dat vind ik ook leuk. Ik vind het leuk om, om met het hele team bezig te zijn. En, en wat ik wel wilde zeggen, als je achterin staat... heb je vooral heel veel tijd om naar je team te kijken. Tenminste, zoals ik het speelde. Ik speelde erg ver achter de linie. had veel overzicht, dat ook omdat we vaak beter waren, weinig te doen. Dus ik stond ook veel te kijken naar de rest. En achter mij stond nog een keeper die stond nog eenzamer in het veld dus, dus dat ja, geeft ook een band? met Ja, we stonden heel vaak samen, goed veel overleg met elkaar. Maar ja, ik, ik vind het mooi. Het, het, we deden het ook echt als team. En ik denk ook dat dat de kracht is van succesvolle teams. Tuurlijk heb je een paar uitblinkers. Tuurlijk heb je mensen die, ja, die, die de voorlopers zijn. Maar je doet het met z'n allen. Ja, en en ja. jullie waren daarvoor wereldkampioen geworden. Er is een mooie film over gemaakt, Goud. Hoe moeilijk was het om dat vast te houden? Want vaak zie je daarna dat het als een pudding in elkaar zakt voor een paar jaar. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, ik denk wel inderdaad dat, dat je de echte, echte toppers uh, herkent aan, aan, aan langdurig succes. Ankie van Grunsven, Leontien van Morsel, Inge de Bruin, Pieter van Hoogman... dat zijn allemaal mensen die op meerdere momenten uh, het beste uit zichzelf hebben gehaald. Dat is lastig. We hebben ook wel een, een tussenjaar gehad in 2007 waarin het iets minder ging. En ik denk ook dat dat voor ons cruciaal is geweest... om uiteindelijk in 2008 weer de beste te zijn. Maar was dat, was dat echt nodig? even nodig. Was ja. dat nodig? Er was een film gemaakt, er werden steeds populairder... er liepen premières af. Dan is Allemaal het best reclames, lastig he? ja, om dat met de het... beide beentjes op de grond te ja, blijven. Want, want het is ook de tijd dat de, de hockeydames steeds meer glamour girls werden. Toch? Ja. Met tv-programma's, reclames. Klopt en er is helemaal niks mis mee. Alleen dan is het best lastig om soms de focus en de concentratie vast te houden... Maar... We zijn toch weer goed uh, tot elkaar gekomen. Speelde voor jou zelf nog, je had al een schitterende carrière achter de rug. Alles gewonnen wat er te winnen viel, zeg maar, behalve die Olympische titel. Uh, je wist eigenlijk ook dat het jouw allerlaatste kans was. Speelt dat nog mee? Want zegt iedereen zegt dat nee, ik denk pas aan de volgende wedstrijd. Maar zat dat nog ergens erin, ook in die maanden daarvoor? zeg maar. Ja, absoluut. Ik had een jaar van tevoren voor mezelf besloten. Ik ga er nog één keer voor. 2007, zei ik al, was een moeilijk jaar. Ik had eigenlijk bijna, stond bijna op het punt om te zeggen, nou weet je... Ik trek dit niet meer. Het is, uh, het is nu al mooi geweest. Maar ja, goed, dan denk je ook bij jezelf. Ik ga natuurlijk niet een jaar voor de Spelen afhaken. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Dus nog één keer alles op alles gezet met het team. Ook samen heel veel gesproken. Van we gaan er echt met z'n allen voor. Wat hebben we nog nodig om die top te bereiken? Maar ik wist voor mezelf. Uh, dat wordt het einde. Wat ik wel heb gedaan. is in het jaar voor de Spelen. daar nooit over gesproken. Niet met journalisten. Omdat ik ook vind dat. Over je een... twijfel bedoel je? Nee, over, dat ik wist dat ik niet, dat ik, dat ik niet door zou gaan. Een heleboel journalisten vroegen, wordt dit je laatste toernooi? Daar heb ik niet over willen praten, omdat ik ook vind... dat de Olympische Spelen hadden, moesten niet mijn afscheidstoernooi zijn. Dat, daar is het veel te mooi voor, veel te groot voor. Je bent daar met 16 meiden die zich allemaal ongelooflijk hebben ingezet en voorbereid voor dat toernooi... die staan daar niet om mij een mooi afscheid te gunnen. Die staan daar om voor zichzelf ook die gauw medaille te winnen. Want wisten zij wel dat jij ermee op ging halen? Een aantal wel, maar niet iedereen. Nee. En, en, en ja, had ik het je, verder ook niet over. Je had het er net over dat 2007 een beetje een moeilijk tussenjaar was. Jullie kregen ontzettend veel aandacht. Als ik terugdenk aan die film die gemaakt is... zie je al die dames bij elkaar. En sommige zijn dus heel populair in de media. En gaat dat dan wel goed met 16 vrouwen bij elkaar? Is er niet heel veel jaloezie en venijn en... Nee, in, in dat team niet. We gunden het elkaar ontzettend. En we, we snapten ook wel, hè, Fatima Moraida de Melo was natuurlijk... een van de voorlopers, een van de populaire dames. Dat genereerde ook gewoon heel veel aandacht voor het team. Dus we zagen dat echt iets als... waar we met het hele team alleen maar van, van konden profiteren. En ik moet ook zeggen dat Fatima daar ook ongelooflijk sociaal mee omging... naar het team toe, liet ons altijd meedelen in de leuke dingen die ze deed. betrok ons daarbij. En ja, goed, voor mezelf, ik, ik pakte de dingen die ik leuk vond op. En zo hadden we ook weer andere meiden die... iedereen is er, ergens goed in. En de een is, vindt het heel leuk om een glamour shoot te doen... en de ander moet je daar uh, vooral uh, niet bij betrekken. En die vinden dat ook prima. Dus iedereen deed volgens mij vooral waar hij goed in was, wat hij leuk vond... Ja, en dan, en dan gun je elkaar ook dat succes. En, en, en je doet het toch samen. Die, die gouden medaille krijg je allemaal. Waar ja, die plak uh, voor het Nederlands hockey toe heeft geleid... daar praten wij zo over. Ja, want we gaan weer even tennissen. Uh, Mark Brasser, uh, als mijn kinderen spelen... is serveren niet altijd een voordeel. Maar in de halve finale van Parijs geloof ik ook niet, Dit ah, nee. Dat is vrouwentennis ook niet, nee. nee maar oh. dit is... Uh, ja, ik, ik, hoeveel kans heb je nodig? Uh, Roger Federer zou je bijna zeggen. Hij stond uh, 3-0 voor, twee breaks. Uh, die leverden die allebei in, die breaks. Breekt hij bij 4-4 weer, komt hij op 5-4. Mag je zelf serveren voor de tweede set. Levert hij weer zijn service in Federer. Hij is gewoon niet steady genoeg. Wisselt mooie punten af met, met, met enorme fouten. En daardoor is het gewoon 5-5. Serveert Novak Djokovic. Kan Djokovic op een 6-5 voorsprong komen. Ja, dit, dit gaat niet goed voor Federer. Als hij deze kansen die hij krijgt, als hij deze voorsprong die hij krijgt, niet weet vast te houden. Ja, dan wordt het een heel erg moeilijk verhaal. 5-5 dus in de tweede set. Djokovic won de eerste met 6-4. Djokovic serveert nu om in de tweede set ook op voorsprong te komen. Op 6-5 te komen. Dan gaan we even ondertussen kijken hoe het... Bij Polen-Griekenland gaat. Bijna 25 minuten gespeeld en die houdt kamp. Voor de Polen goed. 1-0 voor. Voorzet Piszek. Hoe kan het ook anders? Lewandowski de doelpuntenmaker. Leuk voor hem omdat hij ook scoort in de stad waar hij geboren is, in Warschau. Nu proberen de Grieken eruit te komen, maar die zijn uh, tot nu toe hulpeloos en machteloos. De Polen zijn herenmeester en leiden dan ook terecht met 1-0. Robert Maaskant, ik ben niet zo'n gokker, maar ik had 20 euro op de polen gezet. Dus ik word steeds hoopvoller, dat begrijp je natuurlijk. Maar als jij kijkt, die polen, kunnen die in een toernooi groeien? Want als dit goed gaat en loopt, moeten we dan rekening houden... ook nog 1 twee rondjes verder? Uh, ik denk niet dat ze in het toernooi kunnen groeien. Want daar hebben ze dan, dit is wel de kwaliteit die ze hebben, die ze vandaag laten zien. Dus ik vind dat ze goed, goed voorbereid zijn wat dat betreft. Uh, maar een Europese kampioenschap sta je natuurlijk maar zo binnen één of twee wedstrijden in, in een kwartfinale of in een halve finale. En dit is wel een ploeg die kan exceleren op een paar wedstrijden. Dus uh, ja, dat ligt een beetje aan de loting wie je tegen gaat komen. Mochten ze verder komen kan het maar zo verrassend worden. En uh, ik hoorde jou vanochtend ook al op onze zender uitleggen... dat Polen optimisten zijn van huis uit. Uh, uh, mocht dit zo blijven of uitlopen, dan, dan zijn ze volgens de Polen al... Uh, in de, ik bedoel, is, is, Leeft dat land zo? Die ja, het, is heel, het klinkt heel gek, maar het, het is een, een, uh, een beetje Zuid-Europese beleving... van wedstrijden daar en, en van sport. Dus op het moment dat ze daarin gaan, dan, dan als het eventjes een beetje loopt... denken ze dat ze wereldkampioen kunnen worden. En uh, dus dit, dit zal in Polen de gekte alleen maar toe doen nemen. Winkerboy, is, is dit iets wat jou uh, interesseert? Nou, vooral Nederland. N -n Niet Polen-Griekenland. Mm. <laughs> nee. <laughs> Niet echt. Praten nee. wij verder uh, over hockey? We hadden het net over die nee. gouden plak uh, in, in Peking. Wat heeft dat met het vrouwenhockey gedaan? Nou, het vrouwenhockey was wel al heel lang populair. Dat, uh, dat, dat is echt wel gegroeid, vind ik, vanaf uh, een jaar of uh, 95. In 96 al een bronzen medaille op de Spelen in Atlanta... en dat werd steeds meer. Ik kwam er zelf in 98 bij, na het grote EK in Utrecht. Wat natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk is geweest voor het hockey in Nederland... en ook voor het dameshockey. En het team wat, ja, een team wat steeds beter gaat, wat steeds succesvol is... wat speelt om de prijzen, ja, dat is altijd populair. En je moet niet vergeten, natuurlijk, goud in 2008... Maar vanaf het moment dat ik erbij zit en al ver daarvoor... speelde Nederland altijd om de medailles. En hebben ook altijd de medaille gewonnen op elk groot toernooi. Ja, en dan, dan sta je in de picture. Maar dat goud was toch 24 jaar na dato. Er dat waren mooie jaren geweest, maar het goud uh, van Peking. En knap, we gaan er straks natuurlijk ook nog wel verder praten. Uh, veel mensen zeggen, ja, dan gaan er weer een paar stoppen. Dat is altijd het klassieke in sport. Maar dames elftal, heeft het niveau, lijkt het toch heel goed kunnen... Heeft dat jou toch verrast dat we het zo hoog niveau be kunnen vasthouden? Nee, heeft me absoluut niet verrast. Um, ja, er, er stoppen altijd een, een aantal mensen na een groot toernooi. Dat, dat hoort er ook bij. Dat is ook, ik denk, ook goed voor de sport. Niemand is onvervangbaar. Iedereen is altijd vervangbaar. En ik ook. Een heleboel mensen zeiden, wie wordt de nieuwe Minke Boy? Nou, die is ook niet gekomen. Dat gebeurt ook niet. Dat hoeft ook niet. Er zijn nu meiden die het op hun manier doen. Maartje Pauw, mijn nieuwe aanvoerster, wordt ook dan vergeleken met mij... of met Janneke Schotman, haar voorgangster. Ze doet het op haar manier en doet ze hartstikke goed. En de kwaliteit in het team, ja, die is er nog steeds. Ja. Kwaliteit in team uh, is er nog steeds. Mentale kracht, uh, uh, een van jouw grootste krachten. Ook dat, dat extra wat teams nodig hebben. Heeft dit, die, dit team dat ook weer? Hebben mensen dat in, in, in de opleiding bij jou en anderen zeg maar, een beetje meegenomen? Zeg maar? vind ik wel. En, en Ik ken natuurlijk ook een aantal van Den Bos, mijn eigen club. Uh, waar het succes natuurlijk ook maar voortduurt. Ja, waar we als club, ik doe dat samen met Mijntje Donner... zijn we verantwoordelijk voor het tophoekie, ongelooflijk trots op. En daar zie ik bijvoorbeeld Maartje Pouwen, maar Maartje Godel, bij Welten... ook echt die rol op hun manier, want dat doen, het is wel echt op hun manier... maar weer op een manier invullen dat, dat iedereen daar weer heel veel respect voor heeft... ontzag voor heeft, voor, die, voor dat team, voor Den Bosch... En wat is en de sleutel dan om ze zover te krijgen... Ja, goed voorbeeld geven, denk ik. En nogmaals, uh, ze zeggen ook wel eens: hier, maar ik ben anders dan jij. Dat klopt. En je mag het ook op jouw manier doen. Ze hoeven niet te kopiëren. Ze zijn sport nooit verstandig. Maar doe het vanuit je eigen kracht. Maar wel met overtuiging en wel met lef. Ja, en iedereen laten zijn wie die is. Dat wel, dan ja. We hoorden ja. Wij al eerder ja. dat dat zeer belangrijk is. Gaan wij ook even doen, want we hebben het nieuws en weer binnengekregen. We gaan iedereen laten zijn wie die is. <laughs> Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Spanje gaat dit weekend bij de Europese Unie om financiële steun vragen voor zijn banken. Dat meldt persbureau Reuters opgezag van verschillende EU-functionarissen. Het zou gaan om een bedrag van 40 miljard euro. Minister De Jager van Financiën wilde na afloop van de ministerraad bevestigen... nog ontkennen of het verhaal klopt. En in Friesland zijn op verschillende meren zeilbootjes in de problemen gekomen... door plotseling opkomende harde wind. De politie en brandweer hebben meerdere mensen uit het water gehaald. Op het Cheukenmeer, het Slotermeer en de Flussen sloegen door de rukwind vijf zeilbootjes om... Totaal 12 mensen kwamen in het water terecht, maar niemand raakte gewond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer Marco Vol. Ja, die wind die gaat nog wel eventjes door. Langs de kust staat zelfs een stormachtige wind. Windkracht 8 uit het zuidwesten. Binnenland 4 tot 5, 6 in open water, open gebieden. En dus die rukwinden die spelen ook nog steeds een rol. Dat zal allemaal wel wat minder worden. Er zijn ook nog een paar buien actief. Dat gaat ook meestal wel verdwijnen vanavond en vannacht. Dan koelt het af naar 11 graden. En dan wordt het morgen uiteindelijk 16 tot 18 graden. Dat is iets te koud voor de tijd van het jaar. En verder speelt ook morgen die wind nog steeds een belangrijke rol. Een groot deel van de dag. Want tweede helft van de middag begint hij langzaam af te nemen nemen. Eh, we hebben een paar buien, maar niet zoveel als vandaag, ze zijn zeker ook niet zo pittig en de zon schijnt geregeld. Dan is het zondag een stuk rustiger met de wind, maar hebben we wel meer buien, betekent dat het wisselvallig weer blijft. AMB verkeersinformatie, jordes is zojuist zo uitgebreid in het nieuws en in het weerbericht. In de kustgebieden komen op dit moment nog zware windstoten voor. En dan de spits. Er staat nog zo'n 40 kilometer file. Het was niet eens zo'n hele drukke spits, maar er stonden toch een paar lange files. Zo veroorzaakt een loshangende kabel van de verlichting in de middenberm vlak voor de wijkentunnel voor veel problemen op de A9 naar Alkmaar. Daar staat nu 7 kilometer file tussen knooppunt Rotterdam-Polderpijn en de wijkentunnel. De linkerrijstrook is nog dicht. A10 West naar Zaanstad, daar staat voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor de Moedijkbrug 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer om bijna vier minuten over half zeven. Polen, Griekenland en die houtkamp 1-0 is wat wij weten. Is dat het nog altijd? Nog altijd, ook na 33 minuten spelen, nu een vrije trap voor Griekenland. Eventjes meenemen, want het kan gevaarlijk worden voor de Polen... die sterker zijn dan de Grieken. 1-0 werd er door, door Lewandowski, door, na de voorzet van Piszek in de 17e minuut. Nu zet de keeper van Polen, en die kennen we allemaal... want hij speelt voor Arsenal. Chesney zet uh, muur neer. Het schot komt van veel te ver. Geen probleem voor de Polen, volgens nog... 1. 0-0 leiden ze tegen Griekenland. Dan tennis, Federer heeft het moeilijk tegen Djokovic in de halve finale ja, yes. op Roland Garros. Mark Brasser. Tja, het ging net over mentale krachten. Nou, dan ken ik er nog wel eentje. Novak Djokovic inderdaad. Drie keer maakte hij een break ongedaan in de tweede set. Het werd 5-5. Djokovic op 6-5. En toen brak hij voor de vierde keer in deze tweede set de service van Roger Federer. 7-5 dus in de tweede set voor Djokovic. Dat betekent een 2-0 voorsprong voor de Servier. Voor uh, Roger Federer wordt het een heel erg moeilijk verhaal.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 winkelcentrum uh, muziekje met uh, Men at Work uh, down. Under. We gaan eens even kijken hoe het staat bij Polen-Griekenland. En die houtkamp had eigenlijk 2-0 moeten staan voor Polen. Maar het staat nog altijd 1-0. Een enorme kans voor uh, uh, Perkis. En uh, Damien Perkis, een, een halve Fransman, speelt ook bij Socio in Frankrijk. Maar nu dus uh, voor Polen. Hij kreeg een enorme kans en schoot de bal naast het doel van uh, uh, Galkias, de keeper van uh, Griekenland. 1-0 dus. De voorsprong door het doelpunt van uh, de 23-jarige Lewandowski op aangeven van uh, Pichek. We zitten een minuut of zeven voor rust. Polen sterker, dat mag duidelijk zijn. Maar ja, het is maar 1-0. En zo'n 1-uitbraak, uh, een, uitbraak, een uh, kans voor de Grieken zou zomaar de gelijkmaker kunnen betekenen. Daar ziet het overigens niet uit, want als je en naar het spelbeeld kijkt, dan is het eerder 2-0 dan 1-1. Maar je weet het maar nooit. 1-0 na 38,5 minuut spelen bij Polen-Griekenland. Robert Maaskamp is hier te gast, analist voor deze wedstrijd. Doen de Polen voldoen ze een beetje aan, aan jouw verwachtingen? Ja, wat ik net al zei, ze kiezen voor de aanval. Ik verwacht overigens wel, dat, dat is toch wel een beetje Pols... Ze staan nu met 1-0 voor, dat ze straks wat verder terug gaan zakken... en dat de Grieken toch wat, wat meer kansen gaan krijgen... ook zeker in de loop van de tweede helft. En waarom verwacht je dat? Ja, dat zit een beetje in de aard van het beestje. En uh, ik zeg al, Smoeda is een bondscoach die, uh, die niet heel erg in de aanvallende lijn denkt zoals wij Nederlanders dat vaak doen. En ik verwacht dat ze, dat ze toch proberen om de, om de boel over de streep te gaan trekken. En dat is nooit gunstig voor het, uh, voor het aanvallende gedeelte. Ja, en als je dan, dan naar Griekenland kijkt, maken de Grieken indruk die, die paar momenten die ze aan de bal zijn? Nou, wat ik tot nog toe gezien heb, is denk ik Griekenland de zwakste ploeg op het EK. Robert Maaskant, straks uh, spreken wij verder over deze wedstrijd. We naderen dus de rust. Ja, maar we gaan nog wel even over voetbal praten. Want Oranje, onze eigen mannen, zijn in Garkov gearriveerd. De gehele selectie is... Oh, die zijn wel gearriveerd, maar onze verslaggever hangt nog niet aan de lijn. Dus uh, Oranje is daar wel gearriveerd. Daar gaan we zo over praten. Uh, Minke Boy, dan praten we met jou verder over het Olympisch goud. Je zei al, die hockeydames hebben die lijn redelijk uh, voort kunnen zetten. Jij bent iemand die in breder perspectief ook wel naar sport kijkt. Uh, we kijken naar voetbal tennis, al die grote sporten. Heeft het jou wel eens gestoken uh, dat die olympische sporten het dan maar eens in de vier jaar, zeg maar, een beetje daarmee moeten doen? Ja, hij heeft dat wel gestoken. Ja, tuurlijk wil je altijd meer aandacht. Je steekt er zelf zo ongelooflijk veel tijd in. En als er dan een WK is of een EK is, dan is dat voor jou het allerbelangrijkste op dat moment wat er speelt. En ja, dan is het soms best lastig dat dat voor de rest van de wereld niet zo is. Houdt het aan de andere kant ook wel een beetje rustig. Maar ja, goed, weet je. Aan de andere kant, de Spelen zijn ook heel bijzonder. En als mensen zich maar realiseren dat, uh, dat sporters daar uh, enorm hard voor werken om daar te komen, om daar te staan. En ondanks dat die Olympische Spelen maar één keer in de vier jaar zijn dat het niet zo is dat sporters maar één keer in de vier jaar zo actief zijn... maar dat daar jaren aan voorbereiding aan vooraf gaan. En als we naar financiën kijken, er zijn maar een paar sporten in je leven... waar je als je heel goed in woord van kan zeggen... Wat heb je, ik, ik heb iets gedaan in mijn leven, jij doet nog iets in je leven. Is dat lastig? Dat wordt ook buitenstaanders wel eens naar voren gebracht. Heeft het jou ooit bezig gehouden in dat opzicht? Nee, ik, uh, kijk, er zijn inderdaad maar een paar sporten. Dat is voetbal, tennis en uh, nou, golfers en uh, zo zijn er nog een aantal sporten... maar niet in Nederland waar je heel veel geld mee kan verdienen... En ja, dan vergelijk je als je vergelijkt altijd met een sport waarin je meer geld kan verdienen. Maar er zijn nog heel veel sporten waar je helemaal niets in kunt verdienen, waar je soms zelfs geld bij moet leggen. Nou, dat is in hockey ook weer niet het geval. Dus uh, met mij hoeft niemand medelijden te hebben. En uh, ik ben ook blij dat hockey nooit mijn werk is geweest. Hockey is niet je werk geweest. W wat ben je wel gaan doen? Want je hebt die sport wel, noem ik het maar een beetje vermaatschappelijk, hè? ook de laatste jaren. Ja, nou ja, goed, ik heb wel uh, door het hockey ongelooflijk groot netwerk opgebouwd... en uh, altijd veel gedaan, ook tijdens mijn hockeycarrière... in PR-activiteiten voor sponsoren. En dat, uh, dat loont altijd na afloop. Uh, ik heb uh, sinds mijn hockeycarrière niet hoeven solliciteren. Niet hoeven solliciteren. We gaan even naar... Uh, met jou, We gaan ook, mee doen. Ja. ja, want je zei het al. Oranje is gearriveerd in Oekraïne, de hele selectie. Dus ook met Joris Matthijsen. Bas Stigler, jij hebt nieuws over deze geblesseerde verdediger. Uh, in die zin dat het nieuws is dat hij uh, mee is hier naartoe, dat wisten we eigenlijk al, uh, maar tijdens de persconferentie van zo even heeft Van Marwijk ons op het hart gedrukt dat het langzaam maar zeker met Joost Matthijsen toch de goede kant op gaat. Dat hij sowieso niet zal spelen morgen tegen Denemarken, maar dat iedereen ervan uitgaat dat hij wel inzetbaar is woensdag tegen de Duitsers. Dus dat is dan zeg maar het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen week goed nieuws. En dat betekent dus dat geen vervanger, Joris Matthijssen, blijft daar. En, uh, en gaat hij dan ook spelen tegen de Duitsers? Stel dat Vlaar nou morgen heel goed speelt. Of Bouma, of, of, of Boela Roes, we weten het allemaal niet. Nou, hoe goed Vlaar, Bouma of wie dan ook spelen... als uh, Matthijssen fit is, speelt hij weer. Dat is vast vaste ankerpunt achterin samen met Johnny Heitinga. Dus daar hoeft hij zich geen zorgen over te maken. Maar hij zegt dat terecht, hij blijft er in ieder geval dus bij. En men denkt dat hij tegen Duitsland weer inzetbaar is. Dus dat betekent dat degene die morgen op zijn plek staat... Afgelopen kan zeggen, het waren twee leuke dagen. Want, uh, nou ja, in het lang zou ik bijna zeggen: wees blij, maar Thijs is fit. Maar ze vervangen krijgt één wedstrijd en dan blijft het dan de macht. Tot Die moet ervan thijf. gaan genieten. Bas Stigler okay. vanuit Oekraïne, dankjewel minkeboy in het landsbelang. Want de een is wat minder misbaar dan de andere. Eh, eh, goede teams zei je al, daar gun je elkaar dingen in. Maar er zitten ook altijd krachtsverhoudingen in. Eh, is het een voordeel eh, voor de sport hockey geworden... dat op een gegeven moment bij voetbal zitten vijf mensen echt op een bank. Bij hockey doe je eigenlijk altijd mee tegenwoordig. Maakt dat het iets makkelijker voor het teamproces? Dat doorgaande wisselen. Absoluut, ja. Zeker op de spelen waar je met z'n zestienen bent. En die zestien gaan ook allemaal spelen. Dat, dat is in hockey tegenwoordig... Ja, normaal als je dat niet doet, heb je ook echt een, een, een nadeel. Want dan, dan ben je gewoon minder fit. En er wordt zo ontzettend veel kracht en snelheid en explosiviteit van je verwacht. Dat dat ook echt nodig is om die mensen allemaal te gebruiken. Wat wij al merkten is dat we op een gegeven moment 18 spelers mee mochten nemen. Na een toernooi, van twee op de tribune. Dat is al echt lastig. En dan koos onze bondscoach er nooit voor om, uh, om die twee het hele toernooi te laten zitten. Maar om dat ook weer te laten roleren. En dan heeft iedereen het gevoel die erbij betrokken is. Dus ja, zeker makkelijk. Minkeboy, dankjewel voor jouw komst naar deze Radio 1 Sportzomer. Wij gaan naar Andy Houtkamp. Bijna rust, Andy. Polen-Griekenland. Nou, voor een iemand is het al rust. Eh, want hij eh, mag in ieder geval niet meer terugkomen. Twee keer geel voor socratisch Papastatopoulos. Hij is de uh, zeg maar tegenstander van Lewandowski. Hij heeft al op Lewandowski een overtreding gemaakt. Goed voor een gele kaart. En maakt nu een domme overtreding. Met de handjes uh, houdt hij een tegenstander vast. In dit geval Murawski. Krijgt zijn tweede gele kaart. Uh, in een korte tijd. Een minuut of tien zit ertussen. En dus moet uh, deze uh, Papastatopoulos naar de kant. Met de rode kaart. De eerste rode kaart ook meteen natuurlijk. Uh, tijdens dit EK Tijdsrechter Carbaljo, hij is uh, streng maar rechtvaardig, neem ik aan. Hij stuurt dus deze Griek naar de kant. staat nog altijd 1-0 in het voordeel van de Polen. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. Maar nu wordt het echt een uh, zeer moeilijke zaak voor de Grieken. 1-0 op slag van rust voor de Polen. Ja, En die nog even, want de Radio 1-vraag van de sportzomer voor luisteraars en presentatoren was... wanneer valt die eerste gele kaart? Wanneer is die eerste gevallen? Ja, de precieze minuut. Ik zat al te kijken... Uh, Volgens mij was het de 34e. Hoeveel heeft het ja. gezien? 35e minuut. 35e minuut, goed. De luisteraar weet bij deze of hij gewonnen in, in heeft het horloge vandaag of of In de 35e minuut. Dat is heel onbelangrijk. Ja, krijg je dat? Uh, Robert Maaskant, uh, 1-0 voor, 11 tegen 10. Uh, het is bijna rust. Uh, dan drinken de Polen ook wat, denk ik, zoal in de rust. Wat, wat, wat drinken ze eigenlijk nou allemaal? Die Polen in die steden, die denken nou, 1-0 voor, er kan niks meer gebeuren. Wat, wat, wat, wat doen ze daar nou? De supporters neem ik aan. Uh, ja, dus je je zo, nee, nee, sorry, ik <laughs> ja, wil niet verwerken. Er ja, ja, komt dan de wodka op tafel in nee, nee, nee, nee, de kleedkamer. De gemiddelde Pol nu, het feest gaat losbarsten. De ja, gemiddelde is een, uh, een notoire innemer. En die, uh, die nemen allemaal een wodkaatje, denk ik. Die nemen een wodkaatje allemaal. Want 11 um, tegen 10, uh, er zijn wel eens mensen die zeggen... ja, dat is eigenlijk heel moeilijk, hè, elf tegen 10. Is 11 tegen 10 moeilijk met voetbal? Nee, vind ik niet. Ik vind dat je er een, een voordeel mee hebt. Het is natuurlijk een beetje de brutaliteit van de 10... Die, uh, die dan afwegen tegen de 11. Maar zoals ik de Grieken nu zien spelen... komen ze absoluut niet aan bod. Nemen teams als Polen, als FC Groningen, komend seizoen, als het Nederlands elftal, heel erg door wat zij doen als het elf tegen 10 komt? Want wij kijken wel eens en denken we zouden ze nou wat hebben afgesproken. Nou, er, er wordt wel op getraind, niet zozeer specifiek op die Overtalsituaties. Wel op, in, in Overtalsituaties, maar niet specifiek op de Overtalsituaties. Omdat het natuurlijk maar, ja, wat komt dat voor, twee, drie ja. keer in een, in een jaar. Maar spreek je nou af, 10 tegen 10 blijven hetzelfde doen... en één iemand wordt een vrije man... of we zijn alle elf een klein beetje meer vrij? Nou, je gaat, je, ja, dat, dat hoop je niet als coach. Uh, je, je probeert in ieder geval volle bak te gaan... en ik denk dat Polen voor de 2-0 zal spelen nu. Oké, okay. nou, wij gaan naar het volgende onderdelen. De Radio 1 Sportzomer aan de lijn. Ja, dat wordt iets nieuws voor ons. Tom, uh, aan de ja. lijn, u kunt elke dag als luisteraar uw mening geven over een stelling. En de stelling van vandaag is, bij oerwoudgeluiden moeten voetballers het veld verlaten. Robert Maaskant, laten wij eerst aan jou even die stelling voorleggen. Uh, ben je het daarmee eens of oneens, bij oerwoudgeluiden moeten voetballers het veld verlaten? Ik denk als dat massaal is, dat je dat zeker zou kunnen doen. Uh, de, de ervaring, ik vind dat het een heel erg opgeklopte discussie is omdat ik namelijk, ik heb anderhalf jaar in Polen gewerkt en ik heb het niet gehoord en niet meegemaakt. Ik was bij de training van het Nederlands Elftal, waar ervan gezegd werd dat het gebeurde. Heb je het niet gehoord? Ook, ik heb het absoluut niet gehoord. En ik kan, kan je vertellen dat. Niemand van de media die in Balei in de buurt zat, op dezelfde tribune, het ook gehoord heeft. Terwijl er wordt gezegd dat het hard is aangekomen ja. bij Oranje. Maar dat, dat lijkt me dan ook sterk eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, ik vond het heel vreemd. Ik vond het echt heel vreemd. Er werden wel wat andere dingen geroepen. Maar... Dus jij zegt als er incidenteel iets of iemand iets raars doet, laten lopen. Op het moment dat dat een substantieel deel van het publiek wordt, moet je er wel degelijk wat mee. Ja, doen. dat is eigenlijk net als in Nederland. Uh, substantiële spreekkoren uh, moet je bestraffen. Dat gebeurt ook. Uh, maar ja, voetbal is een emotionele sport. En er wordt wel eens wat ger geroepen en en niet alleen tegen de donkere spelers, maar ook tegen de andere spelers. En uh, ja, daar moet je wel een klein beetje mee, mee om kunnen gaan. We gaan eens uh, horen wat onze luisteraars ervan vinden. Aan de lijn, zegt u het maar. Goedenavond. Ja, ik... Goedenavond. Op zich genomen, ja, of het nou wel of niet gebeurt op dit moment... bij de Europese kampioenschappen. Ik bedoel, ik ga voor de beschaving. En als er zoiets gebeurt, dan vind ik dat... de dan moet wel de scheidsrechter het recht in handen nemen en de, en de voetballers van het veld afhalen. Ja, en moet je dan ook de supporters uh, van het uh, stadion vanuit het stadion verwijderen voordat je weer verder kan? Nou, dat lijkt me wat overdreven. Ik zou eigenlijk zeggen, we houden een uh, vijf minuutjes rust en we gaan verder op die manier. Ja, hopelijk dat je de mensen opvoedt als ze het snappen. Dit doen we niet meer. Nou, dank u wel voor uw reactie. Goedenavond. Voor of tegen de stelling? Oerwoudgeluiden horen in het stadion. Tegen, zegt u. Ja, ja, ja. want ik denk dat anders het uh, publiek een uh, te grote invloed op de wedstrijd kan uitoefenen. Maar vindt u dan dat we met elkaar maar moeten afspreken dat we dat allemaal accepteren? Of zegt u er zijn toch wel ergens grenzen? Er zijn natuurlijk grenzen, maar ja, het publiek kan op deze manier dan zo uh, de wedstrijd beïnvloeden. En wat ik me ook afvraag is of dat, en uh, dat kan misschien uh, Robert maat kan het beste beoordelen, of dat als jij echt als speler in een wedstrijd bezig bent, en geconcentreerd bezig bent, of dat je dat wel meekrijgt. We zullen het zo eens eventjes aan Robert Maes gaan voorleggen. Maar we danken u in ieder geval voor uw reactie op dit moment. Goedenavond, Aan de Lijn, uw reactie graag. goedenavond. Ik vind niet dat je meteen het veld af moet lopen. Ik vind als er zoiets gebeurt, dan moet Van Bommen naar die scheidsrichter lopen. Die scheidsrichter vraagt dat in heeft. En als die scheidsrichter er niks aan doet, dan moet je massaal van het veld af. En als, als, als Nederlands Elf van een statement afleggen, dat je onder deze scheidsrichter... Nooit van je leven meer één minuut geveeld voetballen. Ja, en wat moet, ja, je vervolgens, wat moet je vervolgens met het publiek doen? Want, want die doen dat nou, natuurlijk. Het stadion leeghalen uh, lijkt me een beetje uh, lastig worden. Als er uh, 50.000 man zitten, dan heb je uh, iets meer politie nodig dan nu zit. Maar als je niet meer terug gaat, loopt het stadion vanzelf leeg. Ja, en want dan, dan dus, verlies je de wedstrijd ook natuurlijk. Dat is jammer. Maar als je vindt, ik heb Van Bommel uh, vandaag uh, uh, gehoord. Ik heb hem gisteren op tv gehoord. Ik heb vandaag CNN te kijken. Die maken er ook een hele... Hele ophef van. En die hadden iets van. Van Bommen komt vandaag. Met een statement. Die zouden er een statement over maken. Tot nu toe niks gezien. Maar wat ik tot nu toe meegemaakt heb. Is dat een scheidsrechter alleen stil ligt. Als het over zijn moeder gaat. Gaat het over andere spelers. Wordt er gewoon doorgevoetbald. De spelers vinden het erg. We moeten een statement maken. Zodra het gebeurt. Scheidsrechter waarschuwt. Doet hij niks eraf. Maar dan ook nooit meer onder die scheidsrechter willen voetballen. Dank voor uw reactie. Aan de lijn. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Ja, zeg ik, ben het tegen, maar. ik ben tegen, omdat je dan uh, de indruk geeft zeg maar, aan supporters uh, die, die, die wedstrijd kunnen beïnvloeden. Dus eigenlijk, uh, net als Bel of Twee. Vindt u uh, wel dat, dat supporters onderling of clubs zelf iets zouden moeten doen? Uh, of een land in dit geval? We, we, wie moet er wel wat aan doen dan? Nou ja, de, de, de clubs. En ja, je zit uh, tegenwoordig met, uh, met allerlei beveiligingsmiddelen. Dus ik, ik denk dat je die mensen... ...ook makkelijk op kunt sporen. En dan moet je daar uh, repersaiers op uh, nemen. Dus een stadionverbod. En, uh, dat, is, dat is een uh, goed middel. Maar ik denk dat je, dat je niet uh, de supporters uh, het maximum moet geven van... Uh, ...nou ga maar even uh, uw uitgeleid maken, dan, uh, dan krijgt jouw elftal uh, vijf minuten rust. Of, uh, dat, kan, dat kan gebeuren, hè? En dat, uh, dat, zou, ja, dat zou ik niet toejuichen. Uw punt is duidelijk. Ja. Ja, ik ben het te maken op eens. Dat u zegt van, ja, kijk als je lang bent, twee meter, bent, dan, ja, dan roepen ze lang hè? En als je rode haren hebt, dan roepen ze rooien. Ja. Dus, uh, uw punt is ik denk, duidelijk. Uh, ik, ik dank u voor uw reactie. We gaan okay. naar uh, de volgende beller. Goedenavond. Goedenavond. Met van, met van Restart en Helder, ik ben voor de stelling. En het is niet alleen een kwestie van beschaving, maar het is een kwestie van gevoel. Laten de mensen zich realiseren als de gekleurde mens net zoveel macht had als op het ogenblik de witte mens. En uh, die zouden nou een, in een stadion, dus gekleurde mensen, als een blanke aan het voetballen was of iets deed, allemaal koude geluiden maken. Dus brrr, in, in, in die geest dan zouden ze iets voelen wat dat voor een discriminatiegevoel is. Ja, we hadden het net wel met de andere luisteraars over het punt dat als je dan van het veld gaat, dan bij de volgende wedstrijd gaan ze het natuurlijk weer doen. En dan moet je ongeveer elke wedstrijd van het veld. Uh, ja, maar ik bedoel, uh, dat gebeurt niet, want het is dood eenvoudig. Ja. Uh, de mensen voelen niet wat, wat ze daarmee bij mensen aanrichten. Nou, en wat vindt u dat het met, met het publiek moet uh, gebeuren op zo'n moment? Ja, of het veel zou helpen, weet ik niet. Want dat gevoel is er niet. Hè. Ik, ik, ik, uh, nee, ik geloof ja. niet dat het veel zou Het is net als in de regering. Dat dus zegt ene tegen dan, door door normaal, man. En dat is dan de minister-president en iemand uit de regering. En dat ja. is heel normaal. Ja, goed, en dat uh, verandert ook niks van de zaak, bijvoorbeeld. We gaan naar de volgende beller: ja. aan de lijn. Goedenavond. goedenavond. Uh, nou, mijn moeder heeft mij altijd geleerd: vroeger, van schelden doet ze in pijn. En uh, Schelden heeft alleen maar nut en resultaat als je erop reageert. Als je er niet op reageert, stoppen ze vanzelf. Dus u zegt uh, net doen of je het niet hoort, on ontkennen als het, go het ware? Gewoon, je hoort het wel, maar gewoon niet op reageren. Als je ergens niet op reageert, hebben de mensen er geen lol van. Want okay. het is juist omdat ze, er wordt op gereageerd. Dus gaan ze verder. Als je niet reageert, stop dan vanzelf. Punt is helder. Dank u wel. Ja, We gaan dankjewel. naar de laatste beller aan de lijn. Goedenavond. Bij oerwoudgeluiden moeten voetballers het veld verlaten. Wat vindt u daarvan? Nou, gesprek met Bella Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik vind uh, dat men niet het uh, veld moet verlaten. Maar ik neem aan dat de scheidsrechters dermate bekwaam zijn dat zij die beslissing kunnen nemen. Ja, dus het zijn niet de spelers die het besluit moeten nemen. Maar de, wat u betreft moet de scheidsrechter inschatten of de wedstrijd gestaakt moet worden. Dat klopt. Maar oh. Nou heb ik een heel andere vraag. Nou kun je aan de telefoon hebben. Ja. Ik zit al twintig jaar lang met de vraag: Waarom wordt het tijdens uh, verslagen van voetbalbestrijden altijd gezegd dat Nederlands elftal en niet Nederlands? Ja, die... Dat gebeurt alleen maar in Nederland. Daar gaan we nog eens even rustig over buigen. Maar we moeten ons nu even tot de stelling beperken. Ja, dat maar Het is wel een mooie uitzending. We gaan vraag. erover wij ga, wij gaan Dank. Over nadenken. Dank u wel. Ah, okay. Dank u wel. Ja. Dank voor het uh, bellen, ook andere luisteraars. Uh, via internet heeft u ook kunnen stemmen. www.radio1.nl Bij oerwoudgeluiden moeten voetballers het veld verlaten. Is de stelling 74% is het daarmee eens. 76% oneens. En een kleine Z 600... Uh, procent, is, wat zei ik? 76% wordt een beetje veel procentjes ja. aan. Goed, uh, we zijn een eindje gevorderd in de uitzending al. Een kleine 600 mensen hebben gestemd. Um, Robert Maastrand, heel kort nog even. Uh, want 74% uh, van de mensen zegt toch uh, moet het veld af. Uh, zeg jij, moet wel wat gebeuren. Maar was je het eens met die meneer die zei de schijnsrekker moet er uiteindelijk over gaan? Het is een gut feeling. Dat iedereen zegt je moet eraf, maar er spelen natuurlijk veel meer zaken. Wat denk je als je in een stadion moet gaan ontruimen van 55.000 mensen? Maar wie moet er wel opletten? De instanties en de scheidsrechters? Zijn ja. dat uiteindelijk gewoon de, de beslissers? Uiteindelijk, uiteindelijk is dat de macht die dat kan doen. En er zitten ook vaak uh, burgemeesters, politiecommissarissen in de, de, Dat zijn de mensen die de beslissingen nemen op dat moment. Oké, okay. ik ga je danken voor dit moment. Minke Boy, nogmaals dank dat je hier was uh, dit uur bij ons. En uh, wij gaan uh, langzamerhand richting het nieuwsblok van 7 uur. Nee, ja, en komend, uh, komend weekend, komend uur is uh, Jeroen Dubbeldam onze winnaar. De springruiter die in Sydney goud won Tom volgens mij op de allerlaatste dag was dat van de spelen. Sydney laatste dag van de spelen goud en zilver nog de ruiters Hij ze is, dat zondagmiddag. Zo tussen 7 en 8 bij ons de gast dan natuurlijk ook de tweede helft van Polen Griekenland 1-0 is de ruststand. Robert Maaskant voorziet deze wedstrijd van commentaar. Wij zijn zo terug. Tot zo. zijn één. En het legioen. Volg het EK bij de publieke omroep. Ja, dan krijg je toch echt een brok van in je keel. Die moet in, die moet in. Kijk op Nederland 1. Vandaag voor de oranje op hier met het open. Ga naar nos.nl. Is dit de laatste penalty? En luister de Radio 1 Sportshow. Het is de open. Bijna. Wij zijn één. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot Bij de publieke omroep.